Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Op een festie in de kop van Overijssel zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dikkie Woedstok Popfestival gehouden. Volgens de politie hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Volgens ooggetuigen stortte een groot deel van de tent in door het plotselinge noodweer. Er waren toen zo'n 150 mensen in de tent. In China zijn bij een landelijke politieactie tegen nepmedicijnen bijna 2000 mensen opgepakt. In totaal werd er voor zo'n 150 miljoen euro aan namaakproducten in beslag genomen. Volgens de Chinese autoriteiten veroorzaken de nepmedicijnen nierproblemen, schade aan de lever en hartfalen. De overheid geeft toe dat het maken van namaakproducten moeilijk is aan te pakken, omdat criminelen steeds nieuwe methoden ontwikkelen. In Rijnsburg woedt een grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora. De brandweer in Zuid-Holland adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookwolken. Niemand raakte gewond bij de brand in Rijnsburg. In het noordoosten van Afghanistan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland om het leven gekomen. Bij gevechten met opstandelingen zes Nieuw-Zeelandse en elf Afghaanse militairen raakten gewond. De gevechten waren in de provincie Bamiyan. De Nieuw-Zeelanders kwamen Afghaanse militairen te hulp die in een hinderlaag waren gelopen na een mislukte arrestatie. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn achttiende gouden medaille. In zijn laatste race won de Amerikaan gisteravond met drie landgenoten de 4 keer 100 meter wisselslag. In totaal won Phelps 22 medailles en daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. Het weer, wisselend bewolkt en aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Later vandaag verplaatsen die buien zich naar het binnenland. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen en dinsdag blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De politie controleert vandaag op snelheid langs de A15 tussen Gorkum en Tiel. En op de A32 tussen Meppel en Heerenveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Big bad Jij hebt geen enkele manier om te gaan en een beetje te gaan en een beetje te gaan la Sorrow. To admit your missed your goals, since you want to have it all Get on with your life, don't wait until tomorrow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 En feiern een woche jede nacht. En de mond scheint hèl op mijn hoofd am See. Orangen, Baum, liegen op dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Een Haus am See, Orangen und Blätter liegen auf dem Weg.